Donderdag buigt de gemeenteraad zich over de bevindingen van de onderzoekscommissie. Zorginstelling Op Mijn Eigen in Lelystad moet de deuren sluiten. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg liepen cliënten en medewerkers van de instelling ernstige veiligheidsrisico's. De inspectie constateert dat er onvoldoende toezicht is op de cliënten en dat personeel onvoldoende is geschoold. De zorginstelling begeleide 57 cliënten met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Eva Jinek. De Syrische president Assad heeft gesproken. Tegen een Franse krant zei hij, het Midden-Oosten is een kruidvat. Als het kruidvat ontploft, loopt de situatie uit de hand. Met het gevaar op een regionale oorlog. Soms... Heel soms spreken boeven ook de waarheid. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Een man zonder visie, dat verwijt, kreeg premier Rutte de laatste tijd steeds vaker te horen. De verwachtingen rond zijn langverwachte toespraak vanavond in Amsterdam waren dan ook hoog gespannen. Heeft Rutte weten te overtuigen? Joost Vullings was erbij en praat ons bij. De overdaad aan middelmaat in het Nederlands onderwijs. Daar wil staatssecretaris Dekker vanaf. Met twee docenten bespreken we de haalbaarheid van zijn plannen. Oradour sur glen. Het klinkt als een lieflijk Frans plaatje. Maar was ooit het toneel van gruwelijkheden in de Tweede Wereldoorlog. Twee presidenten bezoeken het verlaten dorpje binnenkort. En nu hoort waarom. Ellen ten Damme gaat voor ons spelen. En om vijf voor twaalf de typemachines van WF Hermans. Dit allemaal, maar nu eerst het nieuws van... Maandag 2 september. We believe that these unspeakable actions cannot be ignored. Secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen vindt dat Syrië niet meer genegeerd mag worden. Hij is er zeker van dat er chemische wapens zijn gebruikt tegen de bevolking. I have been presented with concrete information and without going into details I can tell you that personally I'm convinced. Rasmussen weet ook wie er voor die aanval verantwoordelijk is. But I'm also convinced. Uh, that the Syrian regime is maar hoe de internationale gemeenschap dan moet reageren, weet hij niet. Dat is een beslissing van de individuele landen. In democracies you have to respect and accept discussions and democratic uh, procedures. But it's my firm position that the international community should react in such a situation. Verder met het onderwijsakkoord. Volgens staatssecretaris Dekker is er nog een hoop mis op de scholen. Wat mij opvalt in Nederland is dat als je goede cijfers haalt... ben je toch een beetje een buitenbeentje in de klas... En dat is niet goed. Ik vind juist dat we daar trots op mogen zijn. En wat wordt daarom belangrijk? En dat het niet alleen maar gaat om het diploma wat je aan het einde van de rit hebt, maar ook om een goede cijferlijst. Dus voortaan meer aandacht voor dit soort studenten. Je wil wel uh, het beste uit jezelf halen. En, en wat je in je vrije tijd doet, doe je in je vrije tijd. Maar uh, als het om school gaat, school is voor mij nummer één. En veel minder aandacht voor dit soort studenten. zou je ervan vinden als ze op je diploma zetten, laude? Nou, leuk. Ja? Ja. Moet je moet wel eens verdienen natuurlijk. Ja. Ja? Heb je daar wat aan, denk je? Uh, nou, ja, maar met zessen kom je ook redelijk, denk ik. KWF Kankerbestrijding wil het subsidiegeld terug van inspire to live dat opereerde in opdracht van Alpdu6. Volgens de directeur van de KWF is van de 3 miljoen subsidie... veel te weinig geld besteed aan kankeronderzoek. De cijfers die wij nu hebben, het is dat er tot op dit moment... twee ton aan onderzoek besteed is. En dat is wel heel weinig als je twee jaar bezig bent. Kinderen die voor Altus 6 geld bij elkaar fietsten zijn boos dat de voorzitter van Inspire to Live zichzelf twee ton betaalde. We hebben ons helemaal uh, rot uh, gefietst, uh, dus uh, dat vinden we niet leuk. Maar ze willen volgend jaar nog wel fietsen voor Altus 6. Nou, ik zou wel meedoen, want ik vond het best wel leuk om te fietsen. Ik vind dat fietsen wel leuk om de plas. Doe dan wel mee, want die meneer is nu toch al weg. In Duitsland stond vandaag de Nederlandse SS'er Siert Bruins terecht... voor de moord op Aldert Klaas Dijkema. De neef van Dijkema volgt het proces... maar stond na een half uurtje alweer buiten de rechtszaal. Ja, dat uh, valt me tegen. Nou, ik, ik heb er helemaal niks van uh, kunnen verstaan achterin. Want het geluid uh, is hier helemaal niet optimaal. De neef had wel goed zicht op de 92-jarige Bruins. Nou, ik wil dat netjes zeggen, maar dat niet een al te frisse vent is. Die priemende oogjes, onbewogen... Geen emoties. En tot slot, de man van 100 miljoen, Gareth Bale, stapte voor dat bedrag over van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. En werd vandaag aan de fans gepresenteerd. En als je miljoenen euro's gaat verdienen in het arme Spanje, moet je op zijn minst een paar woordjes van de taal spreken. Hola, es un sueño para mi jugar para Real Madrid. Gracias. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En mijn collega Freddy Tijn heeft alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Freddy. En morgen wordt een onderzoek gepubliceerd naar kamervragen. NRC Next schrijft dat blijkt dat er nu anderhalf keer meer kamervragen worden gesteld dan tien jaar geleden. Twee kamerleden van de SP stelden in de periode tussen september 2012 en begin, dit jaar, nee, begin juli dit jaar elk bijna 100 vragen. Terwijl er ook een PvdA-kamerlid is dat maar één vraag heeft gesteld. Gemiddeld stelt een kamerlid eens per zes weken een vraag. Zorginstellingen en verzekeraars hebben ruim 12 miljard euro aan reserves op de bank staan. Als dat geld in de economie wordt gestoken, kan Nederland uit de crisis worden geholpen. Dat zegt Leo van der Meulen van een zakelijk dienstverlener in de zorg in De Telegraaf. Hij zegt, toen de crisis in 2008 uitbrak, is iedereen gaan sparen, ook zorgverzekeraars en zorginstellingen. Ze zijn verplicht om een bepaalde som voor de zekerheid achter de hand te houden, maar ze hebben het dubbele van dat bedrag. Van de Meulen pleit ervoor het geld in de economie te steken. Bijvoorbeeld door het verlagen van de zorgpremie. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting zet speciale coaches in voor werkgevers. Ze gaan bedrijven bijstaan die werknemers in dienst hebben met geldproblemen. Dat is het geval bij vier op de vijf bedrijven, rapporteert het Nibud. Het instituut heeft wekelijks werkgevers aan de lijn die hun personeel willen helpen met hun problemen. En daar gaan de Nibud-coaches bij assisteren. De Nationale Zwembond KNZB komt volgend jaar met een eigen zwemdiploma, dat schrijft de Volkskrant. Kinderen beginnen niet langer met de schoolslag, maar met borst- en rugkraal. Volgens de directeur van de Zwembond, voormalig zwemcoach Jacco Verharen, is de schoolslag veel te complex om mee te beginnen. En in landen zoals de VS, Australië en Frankrijk... beginnen kinderen ook met de crow. Het nieuwe diploma zou binnen tien maanden te halen zijn. De A-, B- en C-diplomas die het Nationaal Platform uitgeeft... blijven bestaan en zo worden de twee organisaties elkaars concurrent. Het platform zegt dan ook eraan te twijfelen... of kinderen zowel goed leren zwemmen. En het noemt de plannen betreurenswaardig. Of het nou Metallica is of Bach... luisteren naar je favoriete muziek is goed voor je hart... En een combinatie van muziek en fysieke activiteit is nog beter. Spits schrijft dat dat bleek tijdens het Europees Cardiologie-congres in Amsterdam. Een Servische hoogleraar deed onderzoek onder hartpatiënten. En blijkt dat cellen in de bloedvaten die ervoor zorgen dat giftige stoffen niet binnendringen... hun werk beter doen bij iemand die naar muziek luistert. Volgens de hoogleraar waarschijnlijk het gevolg van endorfineachtige stoffen. Die worden door de hersenen aangemaakt als we naar muziek luisteren. Online daten kan nu ook bij hokjesdating.nl... een datingsite voor mensen met en zonder een lichamelijke of verstandelijke beperking. De naam is expres gekozen omdat mensen met een beperking... heel vaak in een hokje worden gestopt, zegt de vrouw die de site beheert. Zij hoopt ook mensen aan te spreken die zelf geen beperking hebben... en toch openstaan voor een relatie met iemand die dat wel heeft. Verstandelijk dan wel lichamelijk. Mijn doel is het creëren van een community, een plek waar mensen zich prettig voelen, zegt ze in spits. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen. What's worth, nothing else but love. Take a walk down in street now. Every one of us in our own little world. Looking for a heart with me to beat now. What's worth nothing else but love I'm prepared to take the heat now what's worth more than anything else at all to keep you firmly on your feet now so fake cool. Memory. After long Home is a place where I yearn to belong Where the land meets the sea She'll be smiling so sweetly now I hope that she'll be here much longer loves her with every beat now so fake cool image it should be over cause I long for a feeling of home real life depicted in song Simply Red. verwachtingen vanavond voor de toespraak van premier Mark Rutte. In Amsterdam hield hij de vijfde HJ-schoollezing. En politiek redacteur Joost Funnings was erbij. Joost, goedenavond. Ja, hallo Eva. Ik begin meteen met de hamvraag. Heeft Rutte de hooggespannen verwachtingen waargemaakt? Nou, wie hoog, uh, gespannen verwachtingen had, die kwam bedrogen uit. Sterker nog, Rutte borde gelijk aan het begin van zijn speech... met uh, alle hoop op een uh, ja, hoogdravend en richtinggevend verhaal... gelijk helemaal de grond in. Luister maar. hj school benoemde de zaken zo graag zoals hij zich ook aan hem voordeden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 Een blauwdruk voor de toekomst. Als een visie betekent dat we tot in detail gaan voorschrijven... hoe die toekomst eruit ziet, dan verzet als liberaal alles in mijn zicht daartegen. Ik geloof daar niet in. Waar ik wel in geloof, is een visie als perspectief voor mensen. En dat beeld ga ik u vanavond geven. Nou Eva, we kregen dus een perspectief en geen uh, grootse visie. Hmm, en volgde er toen zo'n uber-optimistisch verhaal... zoals we die van Rutte gewend zijn? Nou, Zo begon hij natuurlijk wel. Hij, hij, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus hij begon natuurlijk weer, eh, dat, dat kennen we van hem... alle internationale lijstjes op te sommen... en welke positie wij daarop innemen. En over het algemeen zijn dat natuurlijk vrij goede posities. Dus om aan te geven dat ons land er best goed voor staat. Maar daarna zei hij ook wel... er zijn een hoop problemen. En benoemde hij de problemen. En dan komt hij gewoon uit bij dat de zorg iedere keer duurder wordt... en dat de woningmarkt in het slop zit. Uh, hij had het ook over trends in de samenleving. Samenleving. Toen begon uw een verhaal over de ICT-revolutie. Uh, ja, die is eigenlijk nog maar net begonnen en dat gaat ons nog heel veel bieden. Uh, dus het was meer dan alleen maar een heel positief verhaal. En, en het menselijke aspect, dat je het gevoel hebt dat daar een premier staat... die feeling heeft voor de mensen die lijden onder de crisis die al jaren duurt. Heb je dat gehoord? Ja, dat heb ik wel gehoord. Hij had een, een voorbeeld uit zijn eigen omgeving van een, een, een bevriend koppel uh, ondernemers. En die moeten nu uh, de helft van hun mensen ontslaan. En wat dat met zo iemand doet, dat mensen daarvoor van wakker liggen, eh, dat ze dan het gevoel hebben dat ze gefaald hebben... dat ze, dat ze hun eigen mens moeten laten gaan. Dat, dat zit er wel in. Hij heeft ook over zijn ouders verteld. En we hebben, nou, we hebben vanavond geleerd dat dat rasoptimisme van de premier... dat het komt door zijn moeder. Dus die mochten we het schuld geven. Terug even naar zijn uh, perspectief. Van de visie wil hij het niet noemen of heeft hij niet. Hoe ziet zijn perspectief eruit? Nou ja, laten we maar gewoon uh, gaan luisteren en dan kan je het uh, zelf horen. De snelste manier om kwijt te raken wat we hebben... is door krampachtig vast te houden. Wat we hebben. Ik zie in Nederland voor ogen dat uit de crisis is gekomen met elan en aanpassingsvermogen. En iedereen is meegegaan. We hebben niemand achtergelaten. Ik zie een land voor ogen waar het veilig is. Waar goed onderwijs is. Fatsoenlijke sociale zekerheid. Goede infrastructuur. En een goede gezondheidszorg. Ik zie ook een land voor ogen waar ruim baan wordt gegeven aan ambitie. Aan ondernemerschap aan talent en waar het geen schande is om een keer opnieuw te beginnen. Dat is geen schande, dat is een kracht. Ik zie een land waar mensen die dingen zelf kunnen organiseren... in hun eigen omgeving dat ook doen, met anderen. En omdat ze dat doen, dit land sterker maken... en een bezielend verbrand verband in de samenleving aanbrengen. Dat is het Nederland waar ik dag in dag uit voor werk. Dat is een land dat durft te veranderen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 Nou ja, goed, de kernboodschap is, we moeten veranderen en niet vasthouden aan het verleden. En dan heeft hij dus een land voor ogen ja, waar het veilig is, het onderwijs goed is, uh, de gezondheidszorg goed en betaalbaar en er ligt een goede infrastructuur. Ja, dan denk ik eigenlijk, ja, wie wil dat niet natuurlijk? Nee, dat natuurlijk. Willen, we, willen we allemaal wel, toch? Dat willen ja. we allemaal. Um, het punt is alleen, hoe voer je dat uit? Juist in deze moeilijke tijden? Daar hoor ik hem niet over. Nee, en dan ga je natuurlijk vragen: van, hoe maak je dat dan concreet? Welke maatregelen hangen daar dan aan? Uh, nou ja, goed, een, een bepaalde schetste Rutte ja, blikt hij tien jaar vooruit. En dit is wat op zijn netvlies verscheen. En dan zie ik zo'n gezin vormen. Man, vrouw, twee kinderen. Die zitten aan tafel en die praten over de studie van hun kinderen. We zijn een paar jaar verder. Ze hebben gespaard voor die studie. En die kinderen vinden het normaal dat ze ook zelf aan die studie bijdragen. Daarvoor tegen gunstige voorwaarden lenen en als ze gaan werken aflossen naar draagkracht. Ze praten over de ouders van de vader en moeder die aangewezen zijn op hulp... En ze vinden het normaal dat de later zelf betaald wordt. Maar belangrijker nog, dat ook andere kosten die zij kunnen dragen... worden gedragen, bijvoorbeeld voor de huishoudelijke hulp. En dat die ouders zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Die vader is een paar jaar geleden ontslagen. Heeft vrij snel een nieuwe baan gevonden. Omdat hij de ontslaguitkering niet in een vakantie heeft gestoken... maar daarvan het normaal vond daarvan zijn studie te betalen om zich rond te scholen. Om daarmee weer krachtig op die arbeidsmarkt een nieuwe baan te kunnen vinden. Uh, en dat is hem ook gelukt. En ze gaan binnenkort een nieuw huis kopen. En ze vinden het eigenlijk heel normaal... dat ze daar ook een klein beetje zelf voor hebben moeten sparen. Dat ze een klein beetje eigen geld hebben moeten inleggen. Ja, en als je dit uh, toekomstperspectief beluistert... dan denk je, ja, de concrete maatregelen... zijn de maatregelen van het regeerakkoord. En als die worden uitgevoerd... Dan ziet het er zo uit dan over ziet het het er zo jaar. uit. Ja, dat is, <laughs> dat is heel pragmatisch. En aan de andere kant kan ik zeggen... Ja, hij is de politiek ingegaan uh, met een visie, met een programma. Hij is premier geworden. Oké, okay, je sluit compromissen met natuurlijk een regeringspartij. Maar hij is natuurlijk wel zijn programma aan het, aan het uitvoeren. Maar misschien verwachten wij allemaal, en zeker parlementaire journalisten... dat hij op een, op een prachtige manier een soort perspectief uh, schetst, Een bezielend dat... verband, Joost. Uh, ja. Een bezielend verband waar je het zelf aan refereert. Dat had ik misschien wel verwacht. Ja, maar ja, kijk, hij zegt altijd mensen moeten het zelf doen. Hè? Wat dat betreft is het, is het een, een liberaal. Kijk, ik had wel bijvoorbeeld verwacht toen hij begon... en hij begon over die ICT-revolutie. Van er gaat nog heel veel gebeuren. Dacht ik, hey, wacht, dat is een interessant punt. Dat kan hij vrij veilig uitwerken. Dat hij schetst wat de techniek nog voor ons land... Uh, uh, gaat betekenen, uh -huh. waar dat toe gaat leiden. en Dat we da erin moeten investeren waarschijnlijk Ja, en ook. dat de overheid... Maar ja, aan de andere kant, dan denk ik wel... Uh, kijk, we hebben hier te maken met een premier van een coalitiekabinet. Uh, hij sprak hier ook als premier. Dus hij spreekt hier ook dan namens de Partij van de Arbeid. Dat maakt het moeilijk om een echt uh, verhaal te houden... waar iedereen dan achter staat. Uh -huh. Ook nog eens een minderheidskabinet. Nou, ik heb het al gezegd, hij zei het zelf ook. Het is een liberaal. Die zijn niet van de blauwdrukken. Die vinden vooral dat wij het als samenleving zelf moeten verzinnen. Ja, en tenslotte, stel nou had hij, dat hij was verder gegaan op dat ICT-verhaal... en had gezegd, ik wil dat over vijf jaar... iedere huishouden is aangesloten op de snelste glasvezelkamer ter wereld. Dat ieder kind bij zijn geboorte een iPad krijgt... en dat Nederland over tien jaar een, een, een ruimteschip op Mars zet. Dan hadden wij gezegd, nou, dat is hartstikke mooi. Maar wie gaat het betalen? Ja, dat is natuurlijk het lastige in deze tijd. Ieder plan dat hij hier had gelanceerd... daar was de eerste vraag geweest, premier Rutte... Waar haalt u dat geld vandaan? Ja, natuurlijk. Um, hoe reageerde de zaal, Joost? Ja, dat was heel erg... De zaal was vooral onder de indruk dat de premier dit verhaal uit zijn hoofd deed... Hij stond daar gewoon met een microfoon. Eh, geen spreekgestoelte, geen papier. En nou, het is altijd zeer uh, makkelijk om naar te luisteren. Uh, wat dat betreft, uh, geen grote vergezichten, maar wel leuk om naar te luisteren. En dat hij dat zo uit de losse pols deed. Dat vond het de zaal vooral het, uh, ja, het allerknapste. Nou, dat vind ik zelf ook wel indrukwekkend om zo lang te spreken. Maar was er, proefde je ook een zekere teleurstelling over het gebrek aan die grote visie in de zaal? Misschien nee, bij VVD'ers die er zaten? Ja, nou, ik, ik moest, ik moest uh, vrij snel weer naar buiten, maar ik. ik toen ik wegliep, stonden achter mij uh, drie, uh, drie jonge dames. En die zeiden, het is toch knap dat je met zoveel woorden zo weinig kan zeggen. Oh. Dus, dus, dus ja, het gevoel was wel dat iedereen... De vorm, er was veel waardering voor de vorm. Maar inderdaad, als je kwam met de verwachting van... nou, nou ga ik iets meemaken, uh, nou ga ik verrast worden. Uh, nee, en zeker voor de, voor de parlementaire journalisten... die natuurlijk uh, premier Rutte iedere vrijdag op de persconferentie mm -hmm. horen... die hem horen bij de Algemene Beschouwingen. Ja. Dan, dan was dit wel de premier te voeten uit. Dit is zoals hij kijkt naar de samenleving. Maar wie kwam voor een nieuw verhaal? Of een, ja, een verhaal dat zeggen, bijna emotioneel was... waardoor je de neiging had op je stoel te springen en te gaan juichen? Nee, die mensen zijn bedrogen uitgekomen. Maar wie weet is dat ook een verwachting die je misschien niet moet hebben. Maar goed, dat mag iedereen voor zichzelf opvallen. Wishful thinking, ja. Joost Vullings vanuit Den Haag, dank je wel. En dan ga ik van Den Haag naar Amsterdam... want morgen gaat de nieuwe show Cirque Stiletto 2... van Ellen ten Damme in première in Carré. Ellen is nu in de studio in Amsterdam. Ik kan haar zelf zien zitten hier oh, op mijn oh, scherm. Oh. Hey Ellen! Hallo. hallo! Je zwaait nu naar me. Ellen gaat ook zometeen iets voor ons spelen... maar uh, eerst even de Ellen Goedenavond... Ja, in de aankondiging van je programma staat... Tendamme zal in haar nieuwe show schitteren als het stoutste meisje van het circus. Ik durf het bijna niet te vragen, Ellen, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, uh, het thema is de zeven hoofdzonden. Um, misschien kan je er iets bij voorstellen. Er is bijvoorbeeld Zeker. lust, ja. wraak, jaloezie, vraatzucht, uh, ijdelheid... En uh, ja, dat komt allemaal ja, in muzikale blokken en uh, komt dat voorbij. Dus ik, dus ik mag af en toe uh, een beetje uh, de baas spelen, mannen slaan of... Uh, Top! Ja, leuke dingen of juist niet, zeg maar. Wat zijn de niet leuke dingen dan? Uh, de niet leuke dingen? Nee, er zijn alleen maar leuke dingen. Maar goed... Zelf heb ik niet zoveel met wraak of zo. Maar dan uh, dat er, er wordt een. Uh, ik kom bijvoorbeeld op in een prachtig gewaad. Uh, ik, heb, ik heb behoorlijk extravagante kostuums. En dan komt er opeens van de andere kant een dame in, in hetzelfde kostuum, maar dan in een andere kleur. En ja, dat, uh, dat, kan, dat natuurlijk kan natuurlijk niet. niet. Nee, dus die wordt lekker gestraft door jou, ja. ik aan. Hoe zit het eigenlijk met je vraatzucht, Ellen? Uh, normaal gesproken heb ik daar behoorlijk last van. Ik kan me nooit beheersen. <laughs> maar kijk, in dit geval voor deze show moet ik topfit zijn. Want ik moet. Uh, Meedoen aan Circus Acts. En um, ja, ik heb, ik heb ook nogal uh, af en toe een bloot pakje aan. Dus uh, het is fijn als mijn buik een beetje strak is. Ik ben de laatste maanden een beetje ja, heel gezond gaan eten. En, uh, toen ik vandaag door Amsterdam reed, zag ik een poster van jou ondersteboven hangen. En ik kreeg er al buikpijn of spierpijn van toen ik het zag. Dus ik kan me dat goed voorstellen. Maar dan, dan heb ik het ervoor over, bedoel ik. Dat, dat ik begrijp ik. Als ja. ik weet waar het voor is, dan kan ik me. Juist, heel, dan ben ik behoorlijk gedisciplineerd. Ja, dan kun je het opbrengen. Wat ga ja. je voor ons spelen, Ellen? Nou, ik ga het liedje Het regende zon spelen. Het is ongeveer het rustigste, allerrustigste moment uit de show. Want voor de rest is er alleen maar spektakel. en Ja, visueel uh, spektakel. Eh, ja, en dit act, is dan net een dans. nummer die toevallig past bij het oog, natuurlijk. Zo laat op de avond. Ja. Goedenacht, vrienden. <laughs> um, zal ik beginnen? Ja, natuurlijk. Ga je gang.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 Een taak. een adres, films over onderdrukte rassen Ver van Abbes, maar onbedreigd te zien In een culturele ruimte, ver van de rest Cours Saint Louis, in die buurt moest je wezen Meteen na de lunch, de Champs-Élysées Je kocht nieuwe schoenen, Belie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 en dat de dingen nu eenmaal het regende zon die dag in het noordstation toen jij naar me toe kwam het regende zon ach, ach de blaren die dood zijn de passen verstorven alleen in mijn hoofd nog steeds die. De Prachtig, Ellen. Dank je wel. Ellen ten dan met regende zon. En vanaf morgen is Ellen te zien in Carré... in haar nieuwe show Cirque Stiletto 2. Dank je wel, Ellen. Dankjewel. De hele maand, hè, De hè. hele maand, dames en heren. Ja. En daarna door het hele land. En oh. door het hele land. Er komt geen eind komt aan, aan Ellen. Dankjewel, Dank je wel, schat. Goed nieuws op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Nederland slaagt er volgens staatssecretaris van onderwijs... Sander Dekker goed in om trage leerlingen te begeleiden. Maar dat heeft ook een keerzijde. Waar we het beduidend minder goed in doen, dat zijn uh, de beste leerlingen in de klas. Ja, die presteren toch minder dan hun leeftijdsgenoten in de landen om ons heen. En als wij praten met die leerlingen, dan zeggen ze... wij worden eigenlijk onvoldoende uitgedaagd en presteren wordt onvoldoende beloond. En daarin moet verandering komen. Hoe kan het onderwijs ervoor zorgen dat slimme leerlingen meer worden uitgedaagd? Daarover praat ik met Jan Verwij, docent van het jaar. En Tim Bartema, belangenbehartiger van jonge docenten bij de Algemene Onderwijsbond. Goedenavond Jan hier in de studio. Dag. En goedenavond Tim in de studio in Amsterdam als het goed is. En ik hoor en zie Jan nog niet. Misschien is hij nog even van plek aan het verwisselen met Ellen. Dat zou kunnen. Dan begin ik alvast met u, meneer Verwij. U doseert filosofie ja. op een... Uh... Kan je mij horen? Ah, oh, ik hoor ja. Tim. Goedenavond, uh, Tim. Welkom. Hallo. Hallo. Jij hoort ons ook goed. Ik hoor jullie uitstekend. Oké, okay, nou, je kan even op adem komen, want ik begin met jouw collega. Um, meneer Verwij, u doseert filosofie op een gymnasium. Heeft u veel topleerlingen op uw school vroeg. zitten? Ja, ik heb heel veel topleerlingen. Um, maar het is een klein beetje de vraag toch eigenlijk uh, hoe je dat definieert, wat een, wat een topleerling is. Als we dan even uh, de definitie van de staatssecretaris aanhouden... dan hebben we het over excellente leerlingen... dan heeft hij het met name over de schoolprestaties, denk ik. Ja, en dat is nou net de, de definitie die in het onderwijs, geloof ik, niet zo wordt aange, aangehangen. Kijk, als je zegt dat onderwijs uh, grote talenten meer moet uitdagen, nou, ik denk dat iedereen het ermee eens zal zijn. Mm -hmm. Ik ook, fantastisch, daar ben ik, daar ben ik het zeer mee eens. Maar als ik vervolgens hoor dat dat zou moeten blijken uit een uh, hoger gemiddelde op je diploma-lijst, ja, dan stel ik daar toch wat, uh, wat vragen bij, moet ik zeggen. Hoezo? Nou, als ik kijk wat wij, wat wij doen op het Odoelverslyceum op het in Tilburg... dan is het juist om onze grote talenten eh, eh, niet één, maar twee of drie... en soms zelfs wel vier profielen tegelijk te laten doen. En je snapt ook dat als je niet maar zeven of acht vakken tegelijk volgt... maar examen doet in soms wel 13, 14, 15, en ik heb er ooit eentje gehad die in achttien vakken examen deed... Oh. dat dan je gemiddelde wel wat naar beneden gaat daar heb ik toch meer waardering voor eigenlijk... dan iemand die in zeven vakken eindexamen doet en daar een, een acht voor haalt. Mm -hmm, maar we hebben natuurlijk in de maatschappij afgesproken... dat er bepaalde methodes zijn om te meten wat de prestaties zijn. Ik vind 18 vakken of 14 al ontzettend veel. Yeah. Uh, maar uh, ja, als we die cijfers niet aanhouden, hoe gaan we dan weten... wie uh, bijvoorbeeld een beurs zou verdienen aan een goede universiteit? Nou, dat is nog maar de vraag natuurlijk, of je dat zou, of je dat zou moeten doen. Misschien zou je wel moeten zeggen dat iedereen die een diploma heeft... dat die een, uh, een beurs zou mogen krijgen en dat die zou kunnen gaan studeren. Het lijkt zo simpel en het lijkt zo makkelijk om empirisch vast te stellen... van nou, die heeft het hoogste gemiddelde, dus dat zal de beste, docent, de, de beste student zijn. Ik denk dat dat in het algemeen eigenlijk helemaal niet zo is. Tim Bartema, wat denkt u als u dit hoort? Uh, nou, daar ben ik het eigenlijk, sluit ik er volkomen bij aan. Uh, Ikzelf uh, heb vooral veel ervaring in het basisonderwijs. en aan de onderkant van het voortgezet onderwijs in het praktijkonderwijs. Uh, waar ook topleerlingen zitten. Alleen die uh, zijn meer toppers op uh, andere gebieden. En er zijn er heel veel gebieden waar uh, niet gemeten wordt. of ook lastiger is om Zoals? dat te meden. Nou, sociaal-emotioneel uh, bijvoorbeeld. Uh, het is toch heel erg belangrijk ook uh, in het leven hoe je overkomt en hoe je contact maakt met anderen. Uh, maar ook creatieve vakken, uh, dat, dat soort zaken. Vindt u ook, want dat is wat de staatssecretaris eigenlijk zegt... de middelmaat overheerst... Nou, wij, u dat ook? Wij, wij zijn in Nederland juist heel erg goed uh, in de middelmaat. Uh, dat be bewijzen onderzoeken. Dus uh, we scoren juist heel hoog uh, qua gemiddelde leerling. En ik denk dat dat ook wel iets is om trots op te zijn. Ik ben het wel met de minister eens, met de, met de goede plannen... om uh, nog uh, wat meer te kijken naar hoe kunnen we nou wat meer de leerling de maat nemen. Um, ja, alleen... want in het regeerakkoord staat dat er meer maatwerk moet komen. Dat is ja, een goede stap uh, wat jou betreft. Ja, zeker weten. Alleen... En, uh, het hangt altijd uh, samen met hoe je dat kwalitatief dan gaat invoeren. En uh, daar heb ik toch wel grote zorgen uh, bij. Dat kunnen we waarschijnlijk ook niet oplossen in deze uitzending. De staatssecretaris heeft drie ideeën globaal. Uh, misschien kunnen we die kort even langslopen. Meneer Verwijt, ten eerste moeten de leerlingen de kans krijgen... om een koemlaude diploma te halen. Als ik u zo hoor over veertien vakken doen, met misschien een lagere gemiddelde... dan bent u daar ongetwijfeld geen voorstander van. Nee, daar ben ik geen voorstander van. Um, overigens krijgen leerlingen natuurlijk diploma met koemlaude. Dat, dat, is, dat is al lang zo, maar... Ja, kort samengevat, wat de definitie is van uitblinken... dat is volgens mij niet hetzelfde als specialiseren. Je kunt ook in de breedte uitblinken. Op slotverrekening leid je leerlingen op voor een studie aan een universiteit. En wat wil je, wat wil je bereiken? Dat ze maar de afgetraind groot... aan de studie beginnen. Dat, dat is denk ik voor de grote groep is dat, uh, heel uh, pragmatisch en, en belangrijk. Maar je wil ook, denk ik, als land, kan ik me zo al voorstellen... grootse denkers hebben, grootse wetenschappers. Er zijn bijzondere kinderen die echt kunnen exceleren... en boven de Nederlandse landsgrenzen uitstijgen. Die moeten we toch ook op een of andere manier dat laten doen? Zeker, en ik denk dat, je dat, dat, er, dat er een andere weg is dan het specialiseren... dan het weglaten van allerlei vakken. Ik denk dat je heel goed uiteindelijk studenten op een universiteit kunt aanleveren... door ze meer vakken te geven. Kortom, uitblinken vind ik iets anders dan specialiseren. Je kunt in de breedte je ontwikkelen. Ja, een soort Uber-generalist worden. Um, Tim, uh, iets anders wat uh, de staatssecretaris wil... is dat slimme leerlingen uh, um, een studiebeurs kunnen krijgen vanuit het bedrijfsleven. Zou dat leerlingen motiveren, denk je? Uh, ik vraag het me af, uh, wat mij opvalt. Ik ben uh, onlangs ook op bezoek geweest uh, bij het ministerie... dat uh, de, uh, het ministerie de neiging heeft om het snel van zich af te schuiven... en te zeggen van nou dat los, uh, los bijvoorbeeld bij deze dan het bedrijfsleven wil op. Uh, ik zelf had ook een voorbeeld in uh, jonge docenten die geen werk kunnen vinden. Nu is de minister ook blij dat die naar Antwerpen kunnen. En uh, ik denk dat dat iets te kort door de bocht is. Als ik uh, jullie beiden zo hoor, dan hoor ik dat in ieder geval de plannen van de staatssecretaris niet echt juichend worden ontvangen. Maar wat we dan echt als alternatief in praktische zin moeten doen, weet ik ook niet. Ik kijk even naar u. Nou, er zijn heel veel andere plannen hoor. Het regeringsakkoord uh, spreekt over, ik moet beter gezegd, het onderwijsakkoord op het ogenblik. Dat spreekt over heel veel andere zaken. Waar, maar, ik, waar ik heel erg enthousiast over ben. De, Team, ja, maar ja. de ideeën zijn heel erg goed. Alleen de vraag is nog echt heel erg waar het geld nou echt vandaan komt. En of het toch niet echt een sigaar uit eigen doos is. Het, het zijn hele mooie verhalen. En ik zou er direct voor tekenen als het echt zo kan worden uitgewerkt. Maar de praktijk is op dit moment dat de werkdruk echt gigantisch is. Dat het heel moeilijk is om kwalitatief te differentiëren, zoals we dat noemen. Mm -hmm. dus, nou, vandaag is ook in het onderakkoord die is gepresenteerd. En daar is voor bijna 700 miljoen euro geïnteresseerd investeert in nieuwe banen in het onderwijs. Dus ja. voor minder werkdruk. Ja. Maar uh, het is niet helemaal duidelijk waar dat geld nog vandaan komt. En dat wat weleens... maakt het jou uit waar het geld vandaan komt? Als het maar komt, toch? Ja, dat is waar. Maar als het uiteindelijk weer uit iets komt... Uh, wat, wat we al op school uh, voor iets anders zouden moeten gebruiken... dan uh, heb je dat geld natuurlijk niet erbij. Maar dan gaat het van het iets anders Van een potje naar het andere. Dat hebben we eerder gezien. Ja. Um, Jan Verweij, gaat u de dus leerlingen uh, steeds verder laten specialiseren... in de breedte? Is dat uw missie? Nou, dat, dat, is, is dat mijn missie? Nee, ik heb, ik heb wel wat andere missies... maar de, de definitie daarvan... zoals de staatssecretaris die geeft... die vind ik wat te eng. Uh, uh, vind ik ook letterlijk te, letterlijk te eng... in twee betekenissen. Dus te smal, ja. maar... Als we alleen maar gaan naar datgene wat, uh, wat, wat meetbaar is, dan ben ik bang dat... Uh, nou, dan ben ik bang, laat ik eens een voorbeeld geven. Dan ben ik bijvoorbeeld bang dat leerlingen zullen zeggen, doe mij maar niet uh, het Latijn, doe mij ook maar niet het Grieks. Want dat kost zoveel tijd eigenlijk. Ik neem wat vakken die wat dichter bij me liggen en waar ik wat makkelijker in kan scoren. Ja. En ik wil niet zeggen dat er makkelijke vakken zijn in zijn algemeenheid. Het, het, het, het, nee, het ligt het net aan de leerling natuurlijk. Precies. Maar... Van de pretpakketten, ja. dat, dat geloof ik allemaal niet. En, en we zijn wel koploper in de, de onderste leerlingen. Dat had hij ook gezegd. We kunnen het niet hier oplossen. Wellicht dat de staatssecretaris heeft geluisterd vanavond en tot nieuwe inzichten komt. Jan Verwijt, Tim Bart, maar hartelijk dank, dank voor jullie dan. bijdrage. Ja, klasliders, fijne avond. La tellement jolie, tellement sorcelle, la scène, la scène, la scène, extra lucide, la lune est sûre, la scène, la scène. Nessa paradis La Seine. Morgen begint het staatsbezoek van president Joachim Gauck van Duitsland aan Frankrijk. Op het programma staat ook een bezoek aan oradour glane Het plaatsje vlakbij Limoges werd in 1944 door de SS geheel verwoest. Correspondente Ron Linker, goedenavond. Goedenavond. Het is de eerste keer, Ron, dat een Duitse president... een bezoek brengt aan oradour glane Waarom wil Gauck juist daarheen? Dat was eigenlijk een idee van François Hollande. Die bracht in mei een bezoek aan Duitsland. Dat was toen omdat hij uitgenodigd was voor het 150-jarig jubileum van de SPD. Tot op zekere hoogte toch zijn politieke familie. Daar ontmoette hij ook president Gauk. En de beide mannen spraken toen over een bezoek van Gauk aan Frankrijk. Voor het eerst inderdaad sinds 1996 dat een Duitse president weer naar Frankrijk komt. En Gauk zei, ik wil graag komen, maar neem me dan mee naar een belangrijke plek. En toen was het Hollande die Oradour noemde. Want dat Oradour, dat ligt op een uurtje rijden van Tule. En Tule, daar is Hollande burgemeester geweest. En ja, dat is in diezelfde periode ook door dezelfde SS's getroffen. Gauk stemde in en deze week gaan Hollande en hij dus naar Oradour. En wat gaan ze daar doen? Het wordt een ingetogen, maar ja, daardoor ook wel misschien een indrukwekkend bezoek. Hè. Na de oorlog heeft de Franse regering besloten van dat dorp Oradour een open monument te maken. Ze zullen daar een korte wandeling maken, dan onthullen ze een plakket leggen een krans, zijn toespraken, maar misschien wel het belangrijkste... het is een ontmoeting met familieleden van de slachtoffers. Dus een eenvoudig programma, maar wel met veel symboliek. Is het belangrijk voor de Fransen? Is het iets wat heel erg leeft in Frankrijk... waar, waar veel aandacht aan wordt besteed? Ja, ja, er is heel veel belangstelling voor het bezoek. Het wordt uh, live uitgezonden op de Franse televisie. Uh, en er speelt nog iets anders in Frankrijk. President Sarkozy die is daar nooit geweest. En veel Fransen, en zeker die in Oradour... die hebben dat de regering altijd kwalijk genomen. Dus wat dat betreft dient Hollande's bezoek... als een soort ja, tweevoudige verzoening... tussen de Franse regering en Oradour... en tussen Duitsland en Frankrijk. Ron Linker, dank In 1944 woedde de nazi-terreur over Oradour sur glane de gehele bevolking werd uitgemoord, vrouwen en kinderen levend verbrand, het dorp totaal verwoest. En dit alles alleen als braakneming vanwege het Franse verzet. Ja, Oradour sur glane toneel van een van de grootste vergeldingsacties van de nazi's in Frankrijk. En we praten over verder met amateur-historicus Pieter Jutte, hij weet daar alles van. Goedenavond meneer Jutte. Ja, goedenavond. Ik moet eerlijk bekennen, ik had er nog nooit van gehoord van het drama in Oradour. Hoe bent u daar gestuurd? Nou, in de jaren zeventig is er een klein artikeltje verschenen in het uh, magazine uh, 4045 Toen en Nu. En dat heeft ons dan altijd een beetje ja, blijven achtervolgen. En toen kregen we een keer de kans vanuit uh, dat we terugkwamen van vakantie uit Zuid-Frankrijk... Toen hebben we via Limoges even daar een blik geworpen. En toen werden we dus uh, onaangenaam getroffen van wat daar nog te vinden was over uh, Oradour. Ja, ja, gegrepen. Het gebeurde ja. op uh, 10 juni 1944. Het is een van de ernstigste oorlogsmisdaden in Frankrijk. Wat is er precies toen op die dag gebeurd? Uh, nou, het heeft een, uh, wel een voorgeschiedenis gehad. Dat, uh, dat Zweitenreich, uh, dat is de... De Duitse divisie die uit het Oostfront teruggekeerd was naar Frankrijk, omdat men wist dat daar binnenkort toch wel de, de landingen van de galiërende plaats zouden vinden en dat er dus reservetroepen die kant op moesten. Maar de Zweedse uh, Dashrijg divisie die had zich uh, nogal ernstig misdradig in, in, uh, in het Oostfront. En uh, dat uh, zetten ze eigenlijk voort in de hele omgeving rond uh, Limoges. Dezelfde dag voordat ze naar Oradour uh, vertrokken werd uh, ten, in Tulle, een klein plaatsje in de nabijheid van Limoges... werden nog 99 uh, mensen geëxecuteerd door dezelfde division. En uh, toen ze op 10 juni uh, om een uur of twee het dorp sur surglane binnenvielen... ging dat eigenlijk in eerste instantie alleen maar om te kijken... of er verzet zat, of er wapens verborgen waren. Was dat het maar verhaal op... wat ze hadden of was dat ook daadwerkelijk zo? Nou, dat is dus een, een, een punt van uh, discussie. Want de overlevenden, die, ja, die kunnen daar zelf geen antwoord op geven. En de daders, die hebben daar ook nooit zelf als zodanig antwoord op gegeven. Het is, het is vrij uh, gissen wat, zich, wat de oorzaak eigenlijk was... van de, de onmenselijkheden die zich daar hebben afgespeeld. Mm -hmm. Het gebeurde dus op uh, 10 juni 1944. Het is een van de ernstigste oorlogsmisdaden in Frankrijk. Wat is er precies op die dag gebeurd? Op 10 juni uh, trokken ze toen... Uh, oradour het binnen. Daar werden de mannen uh, gescheiden van de vrouwen en kinderen. De vrouwen en kinderen werden naar de kerk overgebracht. En de mannen werden tegen... Uh, ...op het marktplaats moesten ze bij de muur... ...naar de muur staan blijven kijken. Maar de, na een half uur ja, werd men toch wel onrustig van... ...wat gaat er met ons gebeuren. Toen werd... Uh, Hadden ze al een voorgevoel eigenlijk op dat moment? Ja, waarschijnlijk wel. Want overal werden machinegeweren geplaatst rond, uh, rond die groep. En men, ja, men had natuurlijk ook uh, uit de omgeving wel gehoord... Uh, hoe de Duitsers op dat moment uh, tekeer gingen. En ja, men vreesde dus voor het leven. De Duitsers hebben toen uh, de groep in zessen verdeeld. En uh, in één schuur werden zestig man ondergebracht... Uh, op een gegeven moment is er toen rond de klok van drieën, vieren is er toen een enorme knal geweest. En dat zou een startschot geweest zijn uh, om uh, de, dus, uh, het vuur te openen. En uh, ja, toen is het dus uh, compleet uit de hand gelopen. Uh, de mensen in de kerk die hoorden dus het afschuwelijke geknetter van machinegeweren. Dat waren de vrouwen en kinderen die waren. Dat waren de, de mannen. Ja, en die hadden geen flauw idee wat er zich afspeelde. Ze hadden wel gezien dat er een enorme kist binnengebracht was in de kerk... waaruit de raden staken, zoals men later zei. En dat bleek dus een, een bom te zijn die ontploft is. Daarop is de kerk in de brand gevlogen... en verschillende onderdelen zijn uit het dak naar beneden gekomen. En we kunnen op, uh, met zekerheid stellen dat daar dus één vrouw uit weggekomen is... die is via de achterkant is, die weten te ontsnappen... En dat was dus later ook één van de getuigen van wat zich heeft afgespeeld. In de schuur van Laudry waar 60 uh, man ondergebracht waren... dat was onderhand in de brand gevlogen, of in brand gestoken. En daar wist dus één man uit te komen. Toevallig is dat nu net één van de overlevenden, Robert Haybras, Die leeft nog steeds... En hun ooggetuigen, dus die heeft kunnen vertellen wat is gebeurd. Als ik ja, het zo hoor, ja. Ja. dan klinkt het niet als een impulsieve daad van de rondtrekkende troepen, maar dan klinkt het heel erg alsof het vooropgezet is geweest. Ook met die kist in de kerk met explosieven erin. Ja, je, vooral die kist met explosieven. Eh, ook dat er zoveel eh, van tevoren bedacht is, eh, maar ik. Het is heel moeilijk te reconstrueren hoe het precies zich afgespeeld heeft... en waarom het zich zo afgespeeld heeft. Want in de rechtstreekse aanleiding hebben we nooit gehoord. U zegt steeds dat ze trokken rond en als reactie op het Franse verzet... hebben ze dus al huis gehouden in andere delen daaromheen. Maar de ja. precieze aanleiding in Oradoer weten we niet. Nee, nee dat is uh, voor mij in, uh, in nevelige huld. Er zijn wel uh, suggesties wat het zou kunnen geweest zijn. We hebben dat uh, van uh, Diekman... Dat is een van de commandanten van de Zweiten Rijg. Uh, die, uh, die had daar een vriend, ook een, een commandant. En die is op een gegeven moment ontvoerd door de marquis, dat is het plaatselijke verzet. Mm -hmm. En uh, die is ook daarna, die is door het verzet ook omgebracht. En dat zou een van de redenen kunnen zijn dat, uh, dat het uit de hand gelopen is. En dat er dus een, uh, ja, iemand of iets moest daarvoor boeten. En dat was toevallig net Oradour-sur-Glaan. Mm. Maar dat is een van de hypotheses die meestal genoemd wordt in ja. deze. U had het net ja. over een vrouw die ontsnapt is uit de kerk... en een man die ja. ontsnapt is uit de schuur. Zijn dit de ja. enige twee overlevenden van deze nee, aanslag? Nee, de, de, die Robert Hebras, dat die wist te ontkomen, die hield zich dood. En terwijl de schuur in de brand stond en de Duitsers terugtrokken, wist hij te ontkomen. En toen bleek dat hij nog tegen vijf andere mannen aanliep... En die, er waren een paar gewonden bij. Ze hebben zich schuil weten te houden in een andere schuur. Die werd ook in de brand gestoken. Want nadat iedereen, daar, waarvan de Duitsers dachten... van: nou, we hebben nu iedereen omgebracht in dit dorp. Mm -hmm. nu, nu branden we de hele boel plat. En Om ja, alle sporen toch, uit te wissen, neem ik aan. Alle sporen ja. uit te wissen, ja. Toen kwam s'avonds, uh, later op de dag... toen kwamen de tremmetjes terug uit uh, Limoges. Daar zat natuurlijk werkvolk in wat uh, afkomstig was uit Oradour-sur-Glaan, maar die werden tegengehouden. Uh, men was erg bang dat ook uh, deze mensen eraan geloven zouden... maar ze hebben ze laten lopen. En die konden pas zondag terugkomen... en die uh, ontdekten toen de uitgebrande resten met uh, de verkoolde lichamen overal. Hoeveel toen, mensen uh, zijn omgekomen in het dorp? Uh, 643. Is er ja, iemand voor gestraft ja. na de oorlog? Nou, dat is dus het hele punt. Uh, er was uh, in, dat, uh, in die divisie van de Duitsers daar zaten heel veel elsass -mannen in. En Elsass, dat is een, een, een, een, een deel van Frankrijk... wat door de eeuwen heen, dan was het weer in Duitse handen... dan was het weer in Franse handen. En men ging er altijd maar vanuit van, uit van uh, het is Duits. En zo voelden de Elsassers zich ook vaak, als je ook in Elsass bent... het is net een klein stukje Duitsland. Mm -hmm. En die, uh, die mannen in, uit Elsass, dat, uh, nou, die waren dus onderdeel van de SS... En, ja, door de eenwording van na de oorlog van geheel Frankrijk, uh werd besloten dat deze man uit Elsass uh, direct vrijgelaten moest worden, want dat was beter dus voor Dus hoewel uh, voor het, voor ja, het idee ja. was dat zij hierachter zaten uh, om de eenheid van Frankrijk uit te stralen, gaan we deze Elsassers maar niet straffen. Ja, dat was het. En toen zijn er twee Elsassers, zijn dus ter dood veroordeeld, dat wel, maar die werden eigenlijk binnen enkele maanden al vrijgelaten en die andere Elsassers mm -hmm. kwamen gelijk ook vrij. Ja. En pas in 1983, toen hebben ze een adjudant weten op te sporen, Luth uh, adjudant Baar, en die is dus in 1983 nog veroordeeld tot 16 jaar, toen kwam hij weer vrij. En dat is eigenlijk de enige die er echt voor gestraft is. Ja. En uh, iemand heel laag. Ja. U bent er geweest. Tot slot, hoe ja. ziet het dorp er nu uit? Het, uh, het is een uitgebrand, uh, geblakerd dorp. Uh, alleen lang niet zoveel bezoek. Want ik, uh, iedereen, het uh, raad ik ook aan... al is men in de buurt, bezoek sur Surglaan. Heel indrukwekkend en dat grijpt je echt uh, vreselijk De ravage aan, is nog aan. te zien. Het is niet herbouwd ja, na de oorlog. Nee, het is eigenlijk nee. allemaal zoals het was na die aanslag. Ja, ze hebben het, de ergste muurdelen die op instorten stonden... hebben ze weggehaald. De roestige auto's, kinderwagens, naaimachines. Want dat valt erg op. Ieder huis heeft een naaimachine daar. En dat is... Uh, ja, die dingen staan daar te verroesten nu op de grond. Maar ja, dat, dat, daar zit een geschiedenis achter. Dat zijn onthutsende ja. uh, menselijke details ja. als je dat zo ja. ziet. Ja. Ja. Pieter Jutte, hartelijk dank. Ja. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Schrijver W.F. Hermans verzamelde in zijn leven 160 typmachines. Ze behoren tot het culturele erfgoed, maar in Nederland was er amper belangstelling voor. Vanaf morgen zijn ze allemaal te zien en wel in, jawel, het Belgische Gent. Gert Brauns, eigenaar van boekhandel Limerick, goedenavond. Goedenavond. Een Belgische boekhandel die zich inzet voor het behoud van Nederlands cultureel erfgoed. Het moet niet gekker worden, zou ik zeggen. Ja, u zegt het. Wij hebben het gedaan vanuit uh, buikgevoel en passie... omwille van het feit dat wij vinden dat enerzijds erfgoed moet gekoesterd worden... zeker als het in eenzelfde taalgebied uh, zich bevindt. Uh, anderzijds, de literatuur van Hermans die overstijgt ook die grens. En die mag ook nog eens doorgegeven worden aan de jongere generaties. En dat is een beetje de, de insteek van het project dat wij ingediend hebben. Vond u het gek dat, uh, dat het niet in Nederland is gelukt? Uh, dat vond ik enigszins wel vrij bizar, ja. <laughs> Welke beloftes heeft u moeten maken... voordat de typmachines u werden toevertrouwd? Wel, het was eigenlijk vrij eenvoudig. De, de voorwaarde voor de toekenning was voor iedereen gelijk. Hè. Je moest uh, 5.500 euro betalen voor de collectie. De collectie moest uh, ondeelbaar en in zijn geheel bij elkaar blijven. Dus je mag ze niet verkopen en... Uh, je moet ze. Allez, of dat vroegen ze toch, om ze uh, publiek tentoon te stellen. En, en dat, dat doen we allemaal. Ja, en, en 160 typemachines, dat zijn er nogal wat. Past dat allemaal wel in uw boekhandel? Ja, we hadden nog een. een, een, een ik noemde het in mijn uh, project een ruimte op overschot. Dat is mij niet helemaal uh, in dank afgenomen <lacht> door sommige andere kandidaten. <lacht> en dat was misschien een beetje. Uh, ja, neebuigend. Maar dat is een. een meer dan. Ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, toepasselijke ruimte geworden. Uh, door de inzet van veel mensen uh, is dat echt een prachtige ruimte geworden. En, van, en daar zullen ze dus vanaf morgen allemaal... Te Ondeelbaar zijn. en in hun geheel te zien zullen ze zijn. En zijn, uh, ze, ja, ja, ja. <laughs> zijn ze veilig achter glas of kunnen we ze ook aanraken? Nee, nee, nee je kan ze aanraken uiteraard. Uh, en... In onze ogen is erfgoed is een levende materie. In die zin gaan wij ook een aantal... We hebben dus ook al een aantal schrijfmachines in oorspronkelijke staat laten herstellen. Want die waren dus allemaal in vrij slechte staat. We van mm -hmm. het feit dat die lang rondgezworven hebben op zoek naar een nieuwe eigenaar. En de bedoeling is van al de rest eigenlijk ook in zijn oorspronkelijke staat of toch zo'n meest mogelijke oorspronkelijke staat te herstellen. Dat gaat niet voor alle machines omdat sommige, daar zijn geen wisselstukken voor. Of andere, die, die, ja, die gaan gewoon te duur zijn. Mm -hmm. um, en er gaan ook altijd een, een tweetal machines uh, door mensen die, ja, gebruikt worden. Om, om bijvoorbeeld als een soort van gastenboek te fungeren. Prachtig, prachtig idee. Welke maakt het mooiste geluid? Uh, voorlopig moet ik zeggen. En u zal het mij misschien niet, u zal het misschien niet geloven. Maar ik vind dat de... Underwood Portable, die nog van Willem-Frederik Hermans, zijn zus Cornelia, geweest is, die maakt wel een zeer bijzonder geluid. Welk boek is daarop die op geschreven? Die hebben we dus ook laten, laten herstellen ondertussen. Ja, en daar heeft u lekker op kunnen typen. En wat is daarop geschreven? Welk boek? Uh, conserven is daarop geschreven, onder andere. Dus zijn... Ja, proza-debuut zal ik het maar noemen. Hij had al wel gedichten uitgebracht toen... maar, maar het proza-debuut, conserve, is, is daar... daar zijn we 100% zeker van dat dat erop geschreven is. Dat wordt dan een magisch kamertje morgen waar we in kunnen stappen. Hartelijk dank, Gert Browns. Met veel plezier. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wijs, straks Casa Luna... en voor daarna, slaap lekker. sigarette